Een organisatie die banden heeft met Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeijst voor de ontvoering die gisteren begon. De ontvoering zou een vergelding zijn voor het openstellen van het Algerijnse luchtruim voor Franse vliegtuigen die doelen in Noord-Mali bombarderen. De treinen rijden morgen volgens de normale dienstregeling, melden ProRail en NS. Vandaag, gisteren en eergisteren, werd de dienstregeling aangepast vanwege het winterweer. ProRail zet morgen nog wel extra winter- en storingsploegen in. Op de stations staan extra NS-medewerkers klaar. De internationale hogesnelheidstrein, de Vira, tussen Amsterdam en Brussel... rijdt vandaag niet meer. De NS zegt dat drie treinen zijn beschadigd op hun reis. Uit voorzorg is besloten om geen Vira-treinen meer te laten rijden over het traject.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 Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakte vandaag bekend... dat de partijen toezeggingen hebben gedaan om nader tot elkaar te komen. Het Nederlandse politiebond beaamt dat de minister voorstellen heeft gedaan... waardoor er voldoende vertrouwen is om het overleg te hervatten. Welke voorstellen dat zijn, zegt de bond niet. Morgen gaan de partijen weer met elkaar praten. De politicoloog en PvdA-prominent Jos de Beus is overleden. Dat is bevestigd door de Universiteit van Amsterdam... waar hij de afgelopen ruim 13 jaar hoogleraar politieke theorie... politieke cultuur en hun geschiedenis was. De Beus was zeer actief in het maatschappelijk debat. Tijdens een studie politicologie in de jaren 70 werd hij lid van de PvdA... en hij groeide uit tot een invloedrijk partijideoloog... met een sterke nadruk op burgerschap. De Beus is 60 jaar geworden. In Oude Pekela heeft een man van 19 met zijn auto vannacht de ijsbaan in het dorp vernield. De man is aangehouden en heeft bekend, zegt de politie. In het dorpscentrum was een parkeerterrein onder water gezet, zodat er gisteren voor het eerst kon worden geschaatst. De man uit Oude Pekela reed de baan op, waarbij de auto het ijs vernielde. De man heeft tegen de politie gezegd dat hij stoer probeerde te doen.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 Het weer dan. Vanavond enkele opklaringen. En het vriest op de meeste plaatsen matig. Morgen bewolkt met temperaturen onder het vriespunt. Zeer lokaal kan er wat motsneeuw vallen. Dan het weekend. Dan maakt het zuiden de grootste kans op een beetje sneeuw. De meeste zon in het noorden. En het blijft vriezen. AWB verkeersinformatie. Bij Amsterdam en Den Haag is het niet drukker dan gebruikelijk. Er staan wel lange files op de A6 van Lelystad naar Emmeloord... Tussen Lelystad en de Ketelbrug 8 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd met 7 auto's. Tussen Bunnik en Maarsbergen staat 9 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Een erg lange file op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Knobendridderkerk en Gorkum 22 kilometer. Het heeft ook te maken met de file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de Moerdijkbrug staat 12 kilometer. Het wegdek is daar beschadigd, de rechte rijstrook is daar dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar het zuiden van het land kan beter omrijden via de A29. U zit heerlijk op de proluxe bekleding. Dankzij de navigatie gaat uw file stress uit de weg. Door de dimmende binnenspiegel komen uw ogen tot rust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 Zes over zes, goedenavond, problemen op het spoor. Ditmaal met de Vira. Die rijdt niet meer door beschadigingen aan het onderstel. Straks het laatste nieuws vanuit Breda. En we blikken vooruit op de toespraak die David Cameron komt geven. De Britse premier, daarvoor komt hij naar Nederland. Dat doet hij morgenochtend. En hopelijk komt hij niet met de trein. We Beginnen in Algerije wat er precies is gebeurd dat is nog steeds onduidelijk maar een poging van het Algerijnse leger om een eind te maken aan de gijzeling bij een gasveld in de woestijn lijkt te zijn uitgelopen op een bloedbad over het aantal doden komen tegenstrijdige berichten de Algerijnse minister van binnenlandse zaken Kabila over de laatste stand van zaken op het gaswincomplex dat tegen de grens met Libië ligt diep in de woestijn en ook heel het hele gebied, zegt hij, is omsingeld door het leger. De moslim-extremisten kunnen niet ontsnappen. Dit probleem kan vreedzaam of met geweld worden opgelost, zegt Kabila. Hij denkt niet dat de extremisten uit Mali komen. Want Mali zegt die is veel te ver weg. Ik denk ook niet dat de extremisten vanuit Libië komen. Ze hebben hun gezichten bedekt en komen duidelijk uit deze streek al dus de Algerijnse minister van Binnenlandse Zaken. De Franse nieuwszender probeert zo goed en zo kwaad als dat kan zijn kijkers bij te praten over de ontwikkelingen in de oud-Franse kolonie. Nous avons réussi à lui parler et il nous a raconté l'assaut au téléphone bien entendu nous ne savons pas si son témoignage s'est fait sous la contrainte ou pas et nous avons choisi de non diffuser qu'un très court extrait. Ook voor frans 24 is het voor een groot deel gissen over wat zich bij het gasveld afspeelt, omdat er zo afgelegen ligt, is het voor internationale nieuwsorganisaties moeilijk om aan informatie te komen. Toch slaagde de nieuwszender Al Jazeera erin om vanochtend contact te leggen met mensen op het complex van BP. We at Al Jazeera were talking by satellite phone with people inside that complex earlier on this morning. We've of course been trying those telephone numbers again throughout the day, but after those initial phone calls we have not been able to get through. Wat ochtends nog lukte, was later onmogelijk. Gedurende de dag probeerde Al Jazeera herhaaldelijk met mensen... op het complex van BP te bellen. Te de telefoon werd niet meer opgenomen. En dus blijft er nog veel onduidelijk over de situatie in Algerije op dit moment. Lex Runnekamp, opnieuw aangeschoven uh, hier in de studio, volgt de ontwikkelingen daar. Um, heb jij een laatste nieuws? Uh, het laatste nieuws, dat is een tweet van Downing Street 10... van Cameron himself, van zijn bureau waarin hij zegt... Uh, dat hij overleg heeft gehad met Obama en met Hollande... He, dus de president van Amerika en de, van, de, van de Frankrijk over de situatie in Algerije. Het is erg uit de hand gelopen. Uh, Obama heeft al via een medewerkers laten uitlekken... dat hij aangeboden heeft aan de Algerijnen om militair te assisteren... bij een eventuele operatie uh, daar in de, de Sahara-woestijn. Dat zouden de Algerijnen hebben... Afgewimpeld wilden ze absoluut niet, zijn zelf begonnen. En uh, de woordvoerder van Cameron heeft kort geleden bekendgemaakt... dat men zeer verontrust is over de, ja, de ontwikkeling op dit moment in de Sahara... die vrij onduidelijk is. Maar één ding is duidelijk, er vallen veel meer slachtoffers... dan men uh, ooit had gehoopt. En dat vanuit het Witte Huis en 10 Downing Street dit soort tweets komen... dit soort reacties van, van, van de premier en de president daar... dat duidt toch een beetje op, denk ik, dat ze wat ja, twijfels hebben... over de manier waarop de Algerijnen het hebben aangepakt... Wat, ja, is jouw, wat, is jouw, wat is jouw idee aan het eind van deze dag? nou Het idee is, uh, en dat is niet alleen een idee... maar ik probeer het te baseren op alle feiten die vandaag voorbij kwamen. En die ontwikkelden zich ontzettend snel. Maar als je je niet focust zeg maar, op de getallen... op hoeveel uh, precieze slachtoffers, hoeveel mensen er bevrijd zijn... maar meer over wat is hier nou aan de hand... dan zie je in feite dat de Algerijnse overheid... Geheel in traditie met haar eigen geschiedenis. Ze hebben daar decennia gevochten. Uh, tegen de, de, de islamitische religieuze extremistische bewegingen. Al-Qaeda werd er altijd bij gehad ook. We hadden daar een eigen filiaal ongeveer. En dat die strijd gelijk vandaag de dag nog steeds even doorging. Ze hebben keihard opgetreden. Ze hebben wel sinds gisteren overleg gehad met allerlei westerse landen. die betrokken zijn. Negen landen zijn betrokken bij, uh, althans in de zin. hun werknemers zitten daar gegijzeld. Uh, de Algerijnen zijn geheel op eigen koers gaan varen. En het uh, resultaat ziet er niet goed uit. Lex Runnekamp, dankjewel voor deze laatste update. De Russische dissident Alexander Dolmatov... heeft vanochtend in Nederland zelfmoord gepleegd. Dat meldde Russische media in Moskou. Correspondent David-Jan Godfroy. Uh, wie is deze Dolmatov? Dieter Matov, dat is een, een, jongen die, of een jonge man, hij is, 30, hij is 35, die betrokken is geweest... Heel, heel diep betrokken is geweest bij allerlei protesten... in het afgelopen jaar in Rusland, in het vroege voorjaar en eind 2011 tegen de regering Poetin. Nou, uh, hij, hij heeft gezegd dat hij uh, in die periode, met name na 6 mei... Uh, is gevolgd door de FSB, dat zijn huis is doorzocht. En dat zou uh, gebeurd zijn omdat hij betrokken zou zijn geweest... geweest volgens die FSB, FSB bij rellen op 6 mei. Dat zijn, zijn grootschalige gevechten geweest toen met, uh, met de politie in Moskou. En hij voelde zich uitermate onveilig. Hij zei, dit is geen land waar uh, rechtvaardigheid heerst... dus ik moet hier weg. Hij is uiteindelijk op, uh, op 8 juni gevlucht... Via, de Oekraï via Oekraïne naar Nederland. En daar heeft hij asiel aangevraagd. En staat het vast dat hij zelf moord heeft gepleegd? Uh, er is nog geen uh, bevestiging van, van Nederlandse kant... maar in Rusland gaan, uh, gaat iedereen er eigenlijk vanuit... althans de, de oppositiepers waar er breed over, uh, over wordt uh, bericht. Zijn moeder heeft gezegd dat, uh, dat ze al een paar dagen heeft geprobeerd... om hem te pakken te krijgen, maar dat dat niet is gelukt. En vrienden, politieke vrienden van hem bloggen... dat hij de afgelopen vijf dagen al drie keer heeft geprobeerd... om, uh, om zelfmoord te plegen. Nogmaals, er is vanuit Nederland nog geen bevestiging... maar het lijkt toch wel uh, uitermate uh, waarschijnlijk dat het echt gebeurt. Ja, je ziet veel Russische dissidenten naar Groot-Brittannië uitwijken. Waarom Nederland? Uh, hij heeft gezegd in een interview uh, met een van de Russische kranten in juli... dus net nadat hij uh, in Nederland was aangekomen... dat hij Nederland kent. Hoe hij uh, Nederland kent, dat stijde er niet bij. Maar hij heeft ook een paar vrienden die, uh, die eerder naar Nederland, Nederland zijn gevlucht... en wel uh, asiel hebben, hebben gekregen. Dus uh, ja, hij verwachtte kennelijk dat hij, uh, dat hij dat zou krijgen in Nederland. Zijn eerste verzoek is, uh, is afgewezen. En ik begreep dat hij nu net zat te wachten op een, op een hoge beroepszaak... waarin hij uh, dus definitief zou... Zou horen of hij altijd niet het land uit moest. Um, en ja, hij, hij was natuurlijk bang dat bij, nou, bij terugkeer in Rusland. dat zijn, zijn leven uitermate groot gevaar zou lopen. Met name ook omdat hij militaire geheimen kent. Hij werkte in een, in een fabriek voor, voor tactische raketten, dus voor vliegtuigraketten, voor landraketten. militaire uh, uh, raketten, uh, waarvan de Russen natuurlijk liever niet hebben dat de kennis daarover in het buitenland terechtkomt. En vanmorgen het nieuws eh, dat Alexander Domatov, deze Russische dissident... dus in Nederland zelfmoord heeft gepleegd. We hebben gebeld met de IND, maar de dienst was niet bereikbaar... voor commentaar op dit moment. Vanuit Moskou in ieder geval, dankjewel, David-Jan Godfroy. Straks de Britse premier Cameron komt naar Nederland... om een, een belangrijke toespraak over Europa te geven. Correspondent Anja van der Horst is hier ook naar Nederland gekomen. Maar eerst dook hij in dat EU-debat in Engeland, want dat ligt heel erg gevoelig. Oh, een hele lange file ergens uh, had je het over een half uur geleden. Edwin Gerritsen. Ja, die, die is wat korter geworden. Die stond Gelukkig. op de A15 van, van richting Gorkum vanuit Rotterdam. Dat had te maken met de problemen op de A16. Er staat nu nog 170 kilometer file. De grootste problemen zijn er nu op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen staat 9 kilometer na een aanrijding met 7 auto's. De rechte rijstrook is dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Klaverpolder. Voor de Moedijtbrug eigenlijk 11 kilometer file. Daar is het wegdek beschadigd. De rechte rijstrook is dicht. Het is beter om vanuit Rotterdam via de A29 naar het zuiden te rijden. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Een nieuwe, lossere relatie met de Europese Unie. Meer bevoegdheden terug eisen van Brussel. Morgen houdt de Britse premier Cameron zijn langverwachte toespraak over Europa. In Amsterdam. Het debat over de Britse positie in Europa wordt niet alleen gevoerd in de politiek... maar ook op straat, zoals in het dorpje Sevenoaks, iets ten zuiden van Londen. De winkelstraat in Sevenoaks en hier in deze conservatieve plattelandsgemeente... Ja, daar hoef je niet ver te zoeken naar dat eurokritische geluid. Legislation and rules on justice and working time directive and social equality and things like this. Europa bemoeit zich met te veel, zoals bijvoorbeeld de arbeidstijdenrichtlijn, sociale afspraken. Ze gaan allemaal te ver, volgens deze bewoner van Seven Oaks. I think that the momentum of change and integration has gone farther than when the British people and many other countries. When they joined, uh, thought the trade agreement was gonna where it was veel lead us. It's gone much further. Ja, de politieke integratie in Europa dat gaat zo snel dat we in Rap onze onafhankelijkheid en soevereiniteit verliezen. Dat moeten we dus omdraaien. And so we'd like to see that momentum reversed, if not. You know, stopped, at least, if then possibly reversed. En dus is het juist dat Cameron bevoegdheden probeert terug te krijgen van Brussel. He has to. En het is niet just de tory party. Uh... I think it's just a normal Torian labor policy. Gary Williamson is de slager van Seven Oaks en hij verkoopt alleen vlees van plaatselijke boeren. Britse kip, Britse biefstuk en Brits varkensvlees. Dat staat er trots op de vitrine. Maar deze op en top Britse winkel merkt veel van Europa. We hebben te doen met quite een few rules that come passed down. We would prefer if there was a level playing field all the way across Europe. Er zijn er veel Europese regels bijvoorbeeld over hygiëne. Op zich niet erg, zegt Williamson. Maar wij leven ze streng na en dat doen ze elders in Europa niet. Oneerlijk dus. We look at certain parts of Europe and think... What are they doing? Deze praktijk stoort de slager Williamson en ook veel andere Britten. Ik denk dat de meerderheid van de Britse mensen voor uit. Ja, en als de Britten de keuze hadden, ja, dan zou een meerderheid uit de Europese Unie willen treden. Daar is Williamson wel van overtuigd. In Miliband! Mr. Speaker, in advance of his speech, what's his answer to this question which investors need to know? Will Britain be in the European Union in five years' time? Die schrille toon over Europa, ja dat horen we meer en meer in de Britse politiek. Morgen is premier Cameron in Nederland en dan zal hij een toespraak houden waarin hij aankondigt dat Groot-Brittannië een lossere relatie wil met de Europese Unie. De Britse kiezer mag dan in een referendum zijn oordeel vellen over deze nieuwe relatie. My view is that Britain is better off in the European Union. But I think it is right for us to use it is right maar de echte clash, ja, die vindt niet plaats tussen de regering en de oppositie, maar in de regeringscoalitie zelf. Want de kleine coalitiepartij van de conservatieven, die liberaaldemocraten, ja, die hebben helemaal geen zin in een nieuwe relatie en ook niet in een referendum. Wij staan heel duidelijk voor dat we bezig zijn. We hebben net een economische crisis achter de rug. En we moeten zorgen dat we een sterkere economie opbouwen in de nasleep daarvan. Henk van Klaveren, woordvoerder van de liberaal-democraten. En wat daarbij hoort is een goede Europese samenwerking. Omdat we daarmee banen zeker stellen. En ook zorgen dat de investeringen in het Verenigd Koninkrijk terugkomen. Daarin verschillen jullie dus duidelijk hè, met een groot deel van de conservatieve partij. We verschillen over wat ze het uiteindelijke doel willen. We zijn het over eens dat er hervormingen moeten komen... en dat Europa slagvaardiger kan. Maar het is heel duidelijk dat we die onzekerheid over referenda... die hebben we nu niet nodig. Dat zet Britse banen op het spel. En we moeten dus gewoon met de schouders eronder. Dus we zorgen dat die hervormingen er komen. Door Brits leiderschap te tonen... en uh, allianties te smeden met andere landen. En zo op die manier uh, te, zor voor, te voor zorgen... dat er die sterke economie die we willen bouwen er, erin komt. Cameron zegt, ik wil dat Groot-Brittannië lid... Van de Europese Unie. Maar is er niet een risico dat dit gaat leiden tot de uitgang? Dat risico is er zeker. En dat zie je ook dat eh, als je hoort wat sommige mensen van die her heronderhandeling zouden willen, dat zijn hele grote vragen. Nou ja, als dat niet lukt, dan is het is, is niet duidelijk wat er dan gebeurt. Uh, en dat is juist die onzekerheid die mensen ook zeggen. Ja, die hebben we nu niet nodig. En laten we nou gewoon ervoor zorgen dat we door goede hervormingen te bewerkstelligen. Om te zorgen dat we samenwerken met Europese partners. en Gewoon te zorgen dat die economie in ieder geval sterker ervoor staat. En, uh, en zo een betere toekomst voor de Verenigde Koninkrijk schapen. Een reportage was dat van onze correspondent Arjen van der Horst. Morgenochtend schuift hij natuurlijk aan bij Lara en Marcel om vooruit te blikken naar deze speech. Die is om tien uur. Goed nieuws. Ja, goed nieuws. Laten we even met goed nieuws beginnen voor de treinreizigers. De NS gaat morgen weer volgens de normale dienstregeling rijden. Wordvoerder Stan Hoen. De normale dienstregeling wordt morgen weer gereden. De meteogegevens laten, laten zien dat we morgen een normale dienstregeling kunnen rijden. Het weer laat dat toe. Maar dan slechte nieuws. Reizigers van de Viera van Amsterdam naar Brussel... die hebben opnieuw flinke pech. Nogmaals, Stan Hoen van de NS is dat er drie, vier treinen binnen zijn gekomen met beschadiging. Toen ze binnenkwamen op het eindstation... dat had met name te maken met beschadiging aan de onderkant, het plaatwerk. Eh, we gaan ervan uit dat dat met winterse omstandigheden te maken heeft. En het onderzoek eh, dat is vanmiddag gestart, dat loopt nog volop. En ook in de loop van de avond wordt dat gecontinueerd. Dus hoe het er allemaal verder gaat uitzien... kan ik op dit moment nog geen mededelingen verder over doen. Al dus de woordvoerder van de treinonderneming... gaan we naar de reizigers, naar Chris Vonk van reizigersvereniging Rover. Goedenavond. Even met het goede nieuws te beginnen, want u had vandaag een oproep gedaan richting NS en ProRail om vanaf morgen weer normaal te gaan rijden. Ja, nou we zijn dus ook heel erg blij dat het gaat gebeuren. En dat we vanaf morgen weer op de normale tijd en met normaal met de trein mee kunnen. Ja, u verwacht ook dat het weer normaal zal zijn? Ook voor de meeste mensen die de afgelopen dagen. Ja, blijft het weer zoals het nu is. Het is nu wel gestabiliseerd. Dus uh, er uh, doen zich geen sneeuwbuien meer voor. Dus we nemen aan dat, we dan weer, dat er wel normaal gereden kan worden. Gaan we het toch hebben over de Vira? Die rijdt dus niet meer omdat de treinen aan de onderkant zijn beschadigd. En wat denkt u dan als u dat nieuws verneemt? Ja, het zoveelste probleem uh, met die Vira-treinstellen. Uh... Van de twintig treinstellen die er ondertussen in Nederland zijn, die gebouwd zijn door Ansaldo Breda in Italië, zijn er momenteel nog maar zes beschikbaar, eh, ondanks dat de eerste treinstellen al vijf jaar in Nederland zijn. En elke keer zijn er technische problemen mee, elektronica, software... En uh, ja, als nu ook al blijkt uh, dat er uh, plaatwerking beschadigd wordt, uh, ja, dan gaat het wel erg ver. En dan blijft de er niet zo erg. De betrouwbaarheid van die er niet erg veel over, natuurlijk. Ja, kunt u die conclusie trekken? Want we weten natuurlijk niet precies wat er is gebeurd. Hè? Dat is onderzoek nee, bij, zeggen we, weten dat, niet precies dat, wat dat dat er is gebeurd ook, door die beschadiging. Uh, maar wij hebben altijd al gezegd: van, uh, die cellen zijn nog niet betrouwbaar, ga er nog niet mee rijden. Ja, ze hebben eigenlijk ook. De hele verkeerde firma gekozen om die thuis te kopen. Want die firma staat vreselijk slecht bekend uh, als leverancier van uh, gedegen materieel. Ze leveren alleen maar slecht materieel af. Ja, um, we horen verhalen uh, dat het inderdaad ook als ze rijden, dat het niet zo heel erg goed gaat. Een, een collega van ons, zijn vrouw, heeft er gisteren acht uur over gedaan om vanuit Amsterdam naar Brussel te komen met de Vira. Dit is geen verhaal waar je van achterover slaat? Uh, we zijn. Is geen maar. Dit is geen verhaal waar u verbaasd over bent, nee, dit, dit soort dingen niet, hoort u meer? Nee, helemaal niet. Uh, ik heb uh, laatst uh, ook nog een verhaal gehoord van uh, een groep reis die stond in Amsterdam op de vieren te wachten, die niet. Toen kregen de mensen toch, uh, gaan we mee met uh, de vieren naar Breda toe en dan kan u vandaan met de bus af naar Antwerpen. Iets wat nu momenteel ook gebeurt... Uh, en dan van Antwerpen mag u weer met de trein door naar uh, Brussel uh. en uh, toen die mensen in Rotterdam kwamen, volgens aan het personeel uh, is het niet beter als we hier op de volgende vier aan wachten. Nou daar werd toch gezegd, nee, maar nou, dat hoef je niet te proberen, want die rijdt ook niet. Dus uh, en die mensen moesten naar. Uh, naar Breda. Uh, daar stonden vier bussen klaar. Allemaal een eigen bagage inladen in de laadklippen van die tourbussen. Uh, dan wilden ze de bus in, bleek dat die bus al vol zat, moesten ze spullen er weer uithalen en weer wachten op een andere bus. Nou, dat is zo de perikelen die zich regelmatig voordoen. Dus vreemd komt het niet over. Dan nou blijven we even aan de lijn. Luistert u even mee want ja. we gaan naar Joris van de Kerkel, onze verslaggever. Die staat in Breda op het centraal station. Volgens mij nog enkele passagiers heb je kunnen spreken, Joris, die met de vier hebben gereisd. Want het is wel echt afgelopen. Ja, er komen de komende uren nog wel uh, mensen met de Vira met hier in Breda. Waar die normaal uh, niet stopt. Maar uh, vandaag uh, vanwege deze speciale dag wel stopt. Dan staan hier in Breda bussen. En die brengen ze dan verder naar, naar Antwerpen. En vanuit Antwerpen kunnen ze dan doorgaan uh, naar, naar Brussel als het goed is. Uh, dit is spoor 6. Komt er over een minuut of drie op spoor 5 een bus aan, of een bus, een trein aan vanuit Amsterdam hier naar Breda waardoor de mensen dus uiteindelijk verder met de, met de bus kunnen. Ik kwam er net een half uurtje geleden een paar mensen tegen en daar was iemand die naar Antwerpen ging en die had de hele dag problemen gehad. Uh, ik zit al een uh, ik heb vijf op de trein, de trein gezeten van morgen. Uh, normaal gezien moest ik met een Vira. Ik heb een ticket van 46 euro gekocht voorhand. Maar die is gewoon niet uh, gekomen vanmorgen. Dus heb ik een uh, stopterrein moeten nemen. en ben ik vijf uur onderweg geweest vanaf Gent naar Amsterdam. En nu kom ik terug. Wel met een Vira nu. Maar uh, ik heb er een uh, goede rit op zitten vandaag. En dat komt door dat slechte Belgische materiaal? Uh, het is altijd iets met, uh, uh, met, uh, met de NMBS in België. Ik wil deze gelegenheid ook graag aangrijpen. Om eens uh, mijn gal te spuwen over de NMBS. Het is elke week als ik met NMBS reis dat er iets is. Of hij komt te laat of hij komt niet. Of je moet overstappen of ze zijn onvriendelijk. Het is altijd iets. Dus ik hoop dat er door iemand iets aan gedaan kan worden... om, uh, om er iets aan te veranderen en zo snel mogelijk. Het zou ook aan de Nederlandse kant kunnen leren. Uh, in Nederland is het erg, maar in België is het nog erger. Dus dat is eigenlijk uh, het punt. En wat hebt u in Amsterdam kunnen doen? Ik had eigenlijk een afspraak en ik was daar dus uh, anderhalf, uur, ik was er anderhalf uur te laat. Um, dat is niet leuk natuurlijk. En ik vind het ook schandalig. Uh, ik hoop dat dat terugbetaald wordt, dat ticket. Want ik ga niet betalen voor, um, voor iets dat niet komt opdagen. Dat vind ik echt schandalig. Ja. Dank je Nou, hier is wel weer een bus komen opdagen van de andere kant vanuit Antwerpen. ...naar Breda en dan gaat hij nu vanuit Breda uh, naar, uh, naar Amsterdam. Die bus ging van Antwerpen naar hier en de trein gaat, uh, gaat nu verder. En die moet dan over... Kijk, kun jij zien hoe laat het precies is? 27, hè? 26,5? Inderdaad. Over, uh, over, ja. een minuut, uh, over een minuut moet hij vertrekken. En dan moeten er dus nog wel mensen met die bus uh, uiteindelijk hier... door dat glibberige oude station van Breda uh, komen... om dan uh, deze trein te halen. Uh, de mensen die erbij staan hebben wel gezegd... dat als die bus wat later komt, dat ze dan wel heel eventjes uh, zullen wachten. De mensen aan de Nederlandse kant die dus de bus van Breda naar, naar Antwerpen verzorgen... die zeiden wel van de, uh, het was druk... Maar er komen natuurlijk steeds minder mensen met uh, de Vira van, uh, van Amsterdam uh, hier naartoe. Want uh, die zoeken dan wel een andere manier uh, om uiteindelijk in Antwerpen of in Brussel te komen. Wat ik verder wel grappig vond was net die uh, Vlaamse meneer die precies hetzelfde zei over de NMBS als wij hier in Nederland over de NS. Kijk eens naar het verhaal eh, vanuit Breda-Jort van de Kerkhof. Heel, heel kort aan het eind van deze uitzending... naar Chris Vonk van reizigersvereniging Rover. U hoort er verhalen. Een die zegt nou, België is het nog veel erger. Als u dit soort verhalen hoort... en u krijgt daarmee het laatste woord ongetwijfeld... gaan we hier nog met de NS overbellen. Zeker morgenochtend. Wat is dan nu uw advies aan NS High Speed? Uh, ons advies is... Ook voorlopig gewoon met de Vira, want die treinstellen zijn nog steeds niet goed. En gaan we weer gewoon de Benelux rijden, elk uur tussen Amsterdam en Brussel. En dan ben je voorlopig even van de problemen af. En ga pas met de Vira rijden en dan wel de volledige dienstregeling, elk uur in plaats van elk twee uur, als die treinstellen echt goed zijn. Het advies en de aanbevelingen. Chris Vonk van Rover, dank u wel. We gaan er ongetwijfeld over bellen met de NS, die nog steeds bezig is met dat onderzoek naar die vier treinen die zich beschadigd uh, zijn geraakt. Vandaag en voorlopig uit de ritten zijn genomen. Brengt ons dus bij het eind van dit NWS Radio 1 GNL. Ik wens u een hele fijne donderdagavond. En ik wens Kameran Oela een hele fijne uitzending. Hey, goedemiddag. Goedenavond trouwens. Goedenavond, ja. Inderdaad, een avondspits. niet alleen op de weg, maar zometeen ook op de radio en ook in de bus geloof ik, in de trein hoorden we net al. Um, ik ga het zo hebben over uitkeringen en niet zomaar uitkeringen, uitkeringen onder migranten uit Midden- en Oost-Europa. Want het zijn schokkende cijfers. In vier jaar tijd is het aantal uitkeringtrekkers onder migranten uit Midden- en Oost-Europa met maar liefst 450% toegenomen. Dit kan wat mij betreft zo niet langer. En zeker niet in de toekomst. Want volgend jaar gaan de grenzen voor arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije ook nog verder over, uh, open. Dus ik maak me daar grote zorgen over. Ik zeg maak een einde aan dat uitkeringstoerisme. U kunt met mij meepraten. Dat kan op nummer 0800-1121. En Twitter dat kan natuurlijk ook. Hashtag WNL. Hashtag Eens. Hashtag Oneens. Zometeen naar het nieuws en uh, weer en verkeer.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 De Mercedes onder de busjes. Radio 1. Het NOS-journaal. De treinen rijden morgen weer volgens de normale dienstregeling, melden ProRail en NS. Vandaag, gisteren en eergisteren, werd de dienstregeling aangepast vanwege het winterweer. Problemen zijn er wel bij de FIRA. De internationale hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel... rijdt vandaag in ieder geval niet meer. De NS zegt dat drie treinen zijn beschadigd op hun reis. Het is nog niet duidelijk waardoor dat komt. Het blijft onduidelijk hoe de bevrijdingsactie verloopt... bij een gasveld in Algerije. Persbureaus melden dat er doden zijn gevallen... onder zowel de buitenlandse gegijzelden als de kidnappers. Maar de aantallen lopen uiteen van 14 tot 45. En ook zou een aantal gegijzelden bevrijd zijn. En Matthijs van Nieuwkerk is uitgeroepen tot omroepman van het jaar 2012. De prijs van Broadcast Magazine is vanochtend of vanmiddag uitgereikt in Amsterdam... door de winnaar van 2011, John de Mol. En volgens hem is van Nieuwkerk erin geslaagd na acht seizoenen... nog altijd vernieuwend te zijn met het programma De Wereld Draait Door. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Voef. Met op veel plaatsen wolkenvelden, hier en daar ook een klein beetje lichte sneeuwval. Maar er zijn ook plekken waar het opgeklaard is. Met name in het noorden en ook in het midden van het land komen opklaringen voor. En tijdens opklaringen gaat het kwik snel verder omlaag. Op veel plaatsen is het nu al min 5 tot min 7. En er kan nog wel ietsjes af. Zeker als het langer helder blijft zou het in de loop van de nacht lokaal kunnen afkoelen naar min 10. Dan morgen, een dag met wolkenvelden. Hier en daar een enkel vlokje sneeuw, maar veel stelt het niet voor. Er komen ook wat opklaringen voor, dus de zon schijnt af en toe. En het blijft licht vriezen. Min 2 of min 3 is de maximumtemperatuur. Voor het gevoel is het echter kouder, want er staat een matige wind uit een oostelijke richting. In het weekende weinig verandering, althans op de zaterdag. Want zondag is de kans op sneeuw iets groter en dat geldt ook voor de maandag. Maar daarna blijft het gewoon vriezen. Het blijft volop winter. ANWB-verkeersinformatie. De, de avondspits is nog niet voorbij. Er staat nog 140 kilometer file. Files die opvallen op de A6 Lelystad richting Emmeloord... voor de Ketelbrug, 8 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen... 9 kilometer na een ongeluk met zeven auto's. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat al de hele middag file... tussen Hendrik de Ambacht en de Moerdijkbrug. 11 kilometer nu. Het wegdek is daar beschadigd. De rechterrijstrook is dicht. En op de 28 Amersfoort richting Zwolle is een ongeluk gebeurd. Tussen Nijkerk en Strandhorst staat 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kamran Oela. Maak een einde aan uitkeringstoerisme. Wel WNL. 0800 1121. Het aantal uitkeringen onder migranten uit Midden- en Oost-Europa... is in vier jaar tijd met 450 procent toegenomen. Deze zogenaamde arbeidsmigranten werken uiteindelijk harder... om via sociale instanties een uitkering te krijgen... dan daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. En het wordt allemaal nog erger, want vanaf volgend jaar... gaan de grenzen voor arbeidsmigranten nog verder open. De Roemenen en Bulgaren zijn dan ook welkom. Minister Asje doet er wat mij betreft goed aan om richting Brussel te gaan... om dit een halt toe te gaan roepen. We hadden al tuigtoerisme. Daar was ik al zo ontzettend tegen. Dat zijn die kleine criminelen uit Midden-Oost-Europa... die hier een weekje naartoe komen om um, crimineel gedrag te vertonen. En nu hebben we dus ook die uitkeringstoeristen. En wat, wat mij betreft kan ook dat niet langer meer. Daarom zeg ik, uitkeringstoerisme moet stoppen. Bel WNO 0800 1121. Ja, u luistert naar de avondspits van Omroep WNL hier op Radio 1. Het is druk op de weg, 150 kilometer file nog. De avondspits is er volop. En u kunt het ook hier druk maken op de lijnen. Dat kunt u doen door te bellen. 0800-1121, 0800-1121. Of te twitteren natuurlijk, hè, want uw tweets worden hier live door mij voorgelezen in de uitzending. Bent u het met me eens? Vindt u ook dat een eind moet komen aan uitkeringstoerisme? Uh, gebruik dan de hashtag eens. En bent u het oneens? Dan is het natuurlijk hashtag... Oneens, hashtag WNL mag altijd. Ik ga zo meteen praten met VVD, Tweede Kamerlid, uh, Malik Asmani. Want die heeft hier een duidelijke mening over. Maar ik kijk even snel, want er wordt zo druk gebeld wat er gebeurt op de lijnen. Mevrouw Ummels, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik zou eerlijk willen weten uit welk land u of uw voorouders afkomstig zijn. Maar er is één ding in Nederland waar ik erg blij mee ben. Dat iedereen die in Nederland werkt en in Nederland belasting betaalt... dezelfde rechten heeft als... Nederlanders die hier werken. Maar, vindt je je, maar bedenken... vindt u dan, me, Mevrouw Immels, vindt u dan ook dat iemand uh, nu bedenkt van, weet u wat, ik ga naar Nederland verhuizen om te werken en een half jaar later een uitkering aanvragen. Vindt u dat prima? Naar, je kan niet helemaal zomaar naar Nederland voeren. Als jij in Nederland naar Nederland gaat en een werkt in een bedrijf en er wordt voor jou loonbelasting aan premies Sociale Verzekering betaald en jij doet in dat bedrijf. Noem maar eens wat. Je werkt bijvoorbeeld in de tomatenkassen of in de, in de, in de radijsjesplukken, of Vind ik veel ja. wat. Mm -hmm. Of je doet werk tegen een minimumloon en ze laat je veel, veel uren werken en je wordt heel slecht gehuisvest. en je wordt ziek. Ja, Dan maar... heb jij dezelfde recht als de Immels... Nederlander die dit werk werkt. Maar mevrouw doen. Immels, ik... Ik, ben, ik ben ook, want, uh, want anders begrijpen we elkaar verkeerd, ik ben ook zeker niet dat we andere rechten aan mensen moeten geven, maar van deze mensen weten we nog niet eens zeker... wat de verblijfstatus is, of ze uiteindelijk ook in Nederland mogen blijven. No, Want wat het is nu is... Die, Dan is de werkgever die deze mensen in dienst neemt, is strafbaar... en niet de werknemer. Zo okay. zitten de Nederland in elkaar. Nou, u... We moeten onze wetten handhaven ten behoeve van iedereen. Uw punt is helemaal duidelijk. Ja. Dank, dank voor het inbellen. En overigens ben ik een uh, echte Amsterdammer met Pakistaanse uh, Pakistanse ouders. Uh, we gaan naar René Pijpenburg gaat Rosmalen. Hoi, oh, ja, dat was wel een domheid van die mevrouw. Wat doet jouw herkomst? Uh, ja. uh, wat doet jouw herkomst aan deze discussie? Maar goed, Helemaal niets. dagen laten. Ja. Uh, Wat ik, uh, ik zou graag bij, bij alles wat gebeurt tegenvragen de, de, willen stellen. Wat gaat er gebeuren als ik, het, uh, als ik zou bedenken, ik ga naar Marokko emigreren. Hoe zou dat gaan dan? Zijn, ja. Liggen daar ook de subsidies voor mij klaar? Ik ben ook altijd benieuwd: stel dat ik in Marokko ga bedenken om een school te beginnen. Omdat ik vind dat het allemaal anders moet. Ja. Of ik ga naar Rusland, of ik ga naar, naar Roemenië. Dus al die landen van mensen die naar hier te komen... ik ja. ben wel eens benieuwd hoe we de tegenvragen gaan stellen. Helder. U punt, uh, punt is helemaal helder, meneer Pijnenburg. Volgens mij zijn we het inderdaad met elkaar eens. Dank voor, dank voor het inbellen. Ik ga praten met VVD Tweede Kamerlid Malik Asmani. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft aan de bel getrokken bij, uh, bij minister Asscher. Want wat is er nou precies aan de hand... Nou, je ziet er toch een zorgwekkende ontwikkeling in de groei van, uh, van sociale uitkeringen... waar een beroep wordt gedaan door midden-oost-europeanen. Mm -hmm. En uh, dat vind ik zorgwekkend, omdat ja. het arbeidsmigranten zijn... en uh, ze komen hier om te werken en niet om hun hand op te houden. Want dat is eigenlijk die eerste mevrouw die ik net aan de lijn had. Mevrouw Ummels, die zegt van ja, gelijke recht als je eenmaal hier werkt. Maar de, de, de zit, dat is toch niet helemaal zo? Want het is niet meteen dat als je naar Nederland komt om te werken... dat je een paar maanden later een uitkering mag aanvragen, nee, lijkt mij. Nee, dat klopt. De, de, waar meneer, mevrouw Hummels over had... is mogelijk de aanspraak maken op bepaalde verzekeringen... Hè, waarvoor ze mogelijk premies hè, betalen. Ja, daar heb ik het niet over. Het gaat mij om de aanspraak maken op sociale voorzieningen... zoals bijvoorbeeld de bijstand. Ja. Dat is een sociaal vangnet. En daarvan vind ik eigenlijk dat mensen eerst hier... moeten bijdragen aan de Nederlandse samenleving alvorens ze eventueel gebruik zouden kunnen maken... van zo'n so sociaal vangnet. Want nu lijkt het bijna een soort sprake van een soort toerisme. Hè? Je komt naar Nederland, werkt een paar maanden... en gaat vervolgens uitkering aanvragen. Ja, daar zou je zomaar een uitkering kunnen krijgen. Krijgen. En daar moeten we volgens mij een halt toe roepen. Nu is het zo dat de gemeente waar een aanvraag wordt ingediend, de gemeente die in behandeling neemt en, en de uitkering zal toe, kunnen toekennen. Uh, en dat de achteraf een signaal gaat naar de IND mogelijk. En ik wil dat graag omgedraaid zien. Dus ik wil op het moment dat er een beroep wordt gedaan op een bijstandsuitkering bij de gemeente, dat de IND eerst toetst welke consequenties dat heeft voor het rechtmatig verblijf van een EU-onderdaan in Nederland. Ja, dus eerst toetsen en dan pas gaan verstrekken. U heeft dan de bel getrokken bij minister Asscher. Wat kan hij hier dan tegen doen? Is dat het? De regels omdraaien? Ja, hij, wat hij kan doen is uh, de regels om te rijden. Dus dat betekent dat hij uh, de wet werk en bijstand in dat kader zou moeten aanpassen. En waarbij de gemeente verplicht om eerst de IND te laten toetsen. Uh, alvorens de bijstandsuitkering te verstrekken. Okay. Um, meneer Asmani, blijft hier gewoon even aan de lijn. Want ik ben zo meteen ook nog benieuwd of het zich zorgen maakt over die toestroom van wellicht Bulgaren en Roemenen in de nabije toekomst. Want de grenzen gaan daar straks ook over. Ondertussen ga ik even naar Teilingen. Johan, goedenavond. Goedenavond. Bent u het met me eens dat we een, een einde moeten maken aan uitkeringstoerisme? Daar ben ik het mee eens. En dat zou je kunnen doen: inderdaad, pas mensen van buiten Nederland, pas na een jaar of vijf, of pas na een jaar of tien, gebruik kunnen laten maken van uh, het sociale zekerheidsstelsel in Nederland. Ja. Maar ook is het misschien een idee om het iets breder te zien en ook überhaupt het uh, arbeidstoerisme van bijvoorbeeld mensen uit Polen of Roemenië of Bulgarije naar Nederland in te dammen door in Nederland de bijstandsuitkeringen of te verlagen ja. of dus aan een aantal jaren van een maximum. Te koppelen, maar voor dus iedereen veel burgers of... in Nederland zelf gedwongen zijn... om allerlei werk te doen waarvoor zij nu de neus ophalen. Aha, dus eigenlijk zegt hij het probleem is dat er heel veel mensen zijn... die inderdaad um, uh, niet aan het werk willen... waarvoor we dus die arbeidsmigranten nodig hebben. Dus daar moeten we iets aan doen. Een, een, een, een, een interessante oplossing. Dank u wel vanuit Teilingen voor het inbellen. Ik ga naar Hans Huizing uit Ankerveen. Goedenavond. Uh, Goedenavond, hallo. Ja, zegt u het maar. Ja, nou, ik ben tegen de stelling. Kijk, ik begrijp best dat je een leuke show wil maken... Maar dan heel tendentieus erin gooit dat iets met 450 procent gestegen is. Ja, in vier jaar tijd. Er zit een kwantitatieve benadering. En dan gooi je meteen een leuke term, nieuw woord, uh, 2013, uitkeringstoerisme. Ook er nog eens tegenaan. En dan denk ik, ja, dan zit je mensen echt op het verkeerde been. Ja, ik nou, denk uh, dat, dat, dat je dat... Uh, hè, waar is meneer, meneer het 450 procent Praten we over een aantal honderden of praten we over een aantal duizenden? Meneer Huizing, het... Natuurlijk uh, uh, uh, wil ik een mooie show maken, maar hier gaat het ook om een uh, serieus, uh, serieus probleem uh, wat, wat aan de hand is. 450% is een hoog aantal, maar ik ga het meteen voorleggen aan ons, ja, maar, uh, aan ons Kamerlid. 450% waarvan dan? Meneer waar Huising, dan moet u wel even blijven luisteren, want ik ga het meteen voorleggen aan uh, Tweede Kamerlid uh, Malik Asmani. Uh, Malik, 450% uh, is volgens mij, het, het, het, als je kijkt naar de toename uh, onder, van uitkeringen onder uh, moerlanders. Mm -hmm. Dat klopt inderdaad, toch? Ja, als je kijkt naar de ten van de WW-uitkeringen, dan is dat in 2007 waar zo'n 800 moelanden die gebruik te maken van de WW. En dat is in 2011 opgelopen naar 3700. Ja. En als je kijkt naar de bijstand bijvoorbeeld, dat is opgelopen naar 2800 uh, in 2011. Ja, dus we hebben... En dat is een 33% groei. Kijk, dus we hebben het over 3700 in de WW en 2700. Dus in totaal oh. hebben we het over ja. een... Uh... Over ruim, ruim 6.000 mensen. Dat, dat klopt dan toch? Voor wat betreft de WW en de wetwerken bijstand. En dan heb je ook nog andere, andere uitkeringen. Huh. Uh, wat maakt dat je tot een totaalplaatje komt. volgens mij tegen de 10.000 of zo okay. mensen die nu in de uitkering zitten. Maar het gaat erom dat die groei zo zorgwekkend is. En uh, ik zit ook in de politiek om uh, problemen te voorkomen. Uh, zo staan we als partij, als VVD er ook tegenover om oplossing te bieden om te voorkomen voor problemen. Mm -hmm. En dit is gewoon een zorgwekkende ontwikkeling, uh, die extreme groei. En wat mij betreft moet je dat, uh, de, daar vroeg bij zijn om dat ook daadwerkelijk in te dammen. Precies, en het, het is een zorgwekkende groei, 450 procent. En ik denk dat we ons zorgen moeten maken dat we een verdere groei gaan krijgen volgend jaar. Want in, uh, vanaf uh, 1 januari 2014 volgens mij mogen de Bulgaren en Roemenen ook nog naar Nederland komen als arbeidsmigrant. Dat, dat is juist, ja. Op basis uh, van het uh, verdrag uh, he hebben wij in ieder geval voor Nederland, hebben in Europa in ieder geval voor kunnen zorgen dat ze de afgelopen zeven jaar die toetreding niet uh, hebben gehad uh, in Nederland. Dus we eisen nog steeds een werkvergunning uh, voor uh, mensen uit Roemenië en Bulgarije. Uh, dat is waar andere lidstaten het daar nog niet zo mee eens. Uh, wij hebben dat uh, tot het maximum kunnen oprekken, maar uh, per 1 januari 2014 is helaas het feit dat zij kunnen, uh, zij kunnen terugtreden, ja. Kan er nog iets tegen worden gedaan door het kabinet? Nee, dat, uh, dat gaat heel erg lastig worden. Dat zal betekenen dat je het uh, verdrag uh, moet gaan openbreken. En dat betekent dat je toestemming moet hebben van ook de andere lidstaten. Ja. En dat, uh, dat is gewoon onhaalbaar. Uh, dus dat zie ik niet als een haalbare oplossing. Heel goed. VFT2, de Kamerlid uh, Malik Asmani. Dank dat u in de uitzending wilde komen. En uh, dat u ook neem, dit uh, punt heeft aangekaart. Uh, en u kunt ook blijven bellen om mee te praten. Dat kan op 0800 1121 0800 1123 2, Want wat vindt u er nou eigenlijk van dat mensen uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland komen... als arbeidsmigrant en even laten vervolgens uh, een uitkering aanvragen... omdat ze helemaal geen arbeidsmigrant meer blijken, maar eigenlijk um, een uitkeringsmigrant worden? Op Twitter wordt ook gereageerd, hashtag eens, hashtag oneens, hashtag WNL. Martijn Jansen houdt het heel simpel, helemaal mee eens, hashtag WNL. En Peter Klein die zegt, eens, gewoon wegwijzers in het uh, O-Europees langs de weg... Vanaf de grenzen richting Amsterdam en Den Haag zetten voor rijkelui hierheen. En Peter Seurissen die zegt: wellicht lastig voor je te begrijpen, maar deze mensen hebben ook hun premies hiervoor betaald. Dus oneens. Peter Seurissen, leg het me maar uit. Bel naar 080112 en ik ben benieuwd wat je er precies mee bedoelt. Ik ga naar Apeldoorn, meneer Brugman. Goedenavond. Goeiedag. Ik uh, wil alleen maar zeggen: uh, als alle Nederlanders die nou een uitkering hebben. Ja. En uh, WW-uitkering, als we die nou uh, ophalen en uh, aan het werk uh, proberen te krijgen... dan zijn we van het probleem af. Ja, want we hebben gewoon mensen nodig, dus krijgen we die arbeidsmigranten. Ja. Maar eigenlijk zegt u, Nederlanders die een, uh, die, die een uitkering hebben... die moeten gewoon werken, handen uit de mouwen. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, dat, uh, ja dat was het. Ja, nou, dat, die mening deel ik uh, met u, hoewel het nu over de moerlanders gaat. Maar dat is ook een mooie oplossing. Dank u wel voor het inbellen vanuit Apeldoorn. We gaan naar Helmond. Martijn, goedenavond. Goedenavond, Helmond ja. Ik vind het leuk uh, te horen dat jij uh, van Pakistanse afkomst bent. Ja, Amsterdammer ben ik verder, maar ja, ga, ga door. Ja, nou, ik vind dat we, zoals uh, best veel Pakistan zijn, zijn jullie ook moslim? Of, uh... Uh, de, uh, laten we naar de moedlanders toe gaan, want we kunnen niet ja, te zeggen dat de... Ik vind, best veel, ik vind best veel van de, van de Oost-Europeanen kunnen leren. Kijk, ze, zij kunnen er ni niks aan doen. Uh, dat, ze, dat, dat de regering zo makkelijk met ze omspringt en ja. dat ze uitgebuit worden. Precies, dus de regering en, moet ingrijpen. Want, want ze zijn heel slim in geld verdienen en ze zijn heel goed in hard werken. Daar kunnen heel wat Nederlanders nog wat van leren. Precies. Kijk, ik ben ook tegen de oneerlijke concurrentie. En ja. ik ben vrachtwagenchauffeur. Ja. Maar zij kunnen er niks aan doen. En we kunnen best veel van ze leren. En zoals ook veel van de moslims kunnen leren over niet mm -hmm. van die hygiëne. Met, uh, dat hoorde ik laatst van als, uh, als nou, de moslims ja, doen. Ja. Ja, ik, ja Ik begrijp waar je naartoe wilt, maar dat, daar hebben we het vandaag over. Misschien kunnen we het uh, van de week over hygiëne onder moslims gaan hebben. Maar um, ja, uw, uw punt, punt is duidelijk. Met water bedoel ik. Ja, uh, zeker. grote behoefte. Uw punt is duidelijk, uh, meneer uh, Martijn uit Helmond. U geeft duidelijk dat aan dat... dat. Dat doe ik ook namelijk. Ja, u, uh, u geeft duidelijk aan dat, uh, ja, dat, dat het probleem ligt. Uh... Ja, het, uh, u, u geeft heel duidelijk aan dat het uh, ligt aan de uh, overheid. En dat we veel van de moelanders kunnen leren. Nu, u uh, vertelt het met veel passie. En eens even kijken of de volgende bij dat ook met passie vertelt. Arnhem, Peter de Jong. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vertelt u eens. Bent u het met me ja. eens. Nou, er zijn twee mogelijkheden. Die migratie, migratie hou je echt niet tegen. Er zijn twee opties. Of we geven werkgevers en werknemers de verantwoordelijkheid om de werkloosheidskast te regelen. Dan zullen ze wel voor waken om zomaar mensen aan te trekken. Of wij regelen Europees dat ieder land zijn eigen WW-kast organiseert. En dat iemand die in de werkloosheid terechtkomt, terugkeert naar zijn land van herkomst voor een WW-uitkering. Mm -hmm. andere, oplos andere oplossing zie ik eerlijk gezegd niet. Oké, okay, nou, uw punt, is, uh, uw punt is duidelijk. U geeft twee oplossingen mee. Peter de Jong vanuit Arnhem, dank voor het bellen. Het is inmiddels 13 minuten voor 7. U luistert naar Radio 1. Omroep WNO brengt u de avondspits. En in de avondspits praten we vandaag over uitkeringstoerisme. Wat is dat dan? Dat zijn mensen uit Midden- en Oost-Europa... die naar Nederland komen om te werken als arbeidsmigrant... maar even later uiteindelijk een uitkering aanvragen... omdat ze geen werk meer hebben. U kunt blijven bellen. 0800-1121. Ik praat graag met u. U kunt ook twitteren, hashtag eens. Zoals Peter Klein twittert. Rutte zei al, verzorgingstaat en massa- en gaan niet samen. En werkgevers blijken geen Nederlandse arbeidsvoorwaarden te hanteren. En hashtag online zie ik op dit moment niet. Maar dat mag ook. Als u niet met me eens bent, dan kunt u ook gewoon bellen met hashtag oneens. Ik ga nu praten met de man van wie ik ooit alles over Europa leerde. Professor Bernhard Steunenberg. Goedenavond. Goedenavond. Um, migratie uh, is, is een onderwerp wat vanavond weer veel terugkomt. Um, Straks gaan ook nog de grenzen over met Roemenië en Bulgarije. Hoe, wat is de regelgeving eigenlijk precies? Hoe werkt dat dan qua arbeidsmigratie? Ja, nou kijk, Roemenië en Bulgarije zijn de meest recente lidstaten van de Europese Unie. Mm -hmm. En uh, uh, zij hebben nog een, een periode, een periode van zeven jaar, waarin er een soort van beperkt regime is voor wat betreft die mobiliteit. Sinds uh, hun toetreding in 2007 is dat afgesproken. Dat betekent dat 1 januari 2014, 2014 dat afloopt. En dan in principe het vrije verkeer van van ook uh, arbeid in Europa uh, zijn beslag moet gaan krijgen. Net zoals wij zeg maar, uh, mm -hmm. in andere landen op een gegeven ogenblik uh, aan de slag uh, zouden mogen kunnen, uh, dat geldt dat ook voor, uh, voor deze uh, mensen? Ja. En maar we zien vervolgens ook dat er een probleem ontstaat. Dat wordt het mensen zien dat er uh, bijna 10.000 mensen uiteindelijk uh, in een met, met een uitkering in Nederland zitten, terwijl ze als arbeidsmigrant hier naartoe zijn gekomen. Uh, is dat voorzien ja. in een of andere regelgeving, of is we nou, dat van tevoren niet zien ja. aankomen? Nou, dat is wel voorzien, want er zijn ook regels voor je opnieuw. Maar het is het leuke eigenlijk dat het probleem wat we nu zeg maar, hier vanavond op tafel hebben... eigenlijk ook in belangrijke mate een Nederlands probleem is. Het is niet zozeer een probleem van de Bulgaren en Roemenen, ik kom er zo op terug... maar meer een probleem van Nederland. Dat was het probleem. Eén, Nederland laat alleen mensen toe die een werkvergunning hebben. Dus dat zijn mensen die al een baan hebben. Twee, mensen komen in Nederland alleen in de aanmerking voor bijstand. Althans, um, uit het buitenland, wanneer ze meer dan een jaar in Nederland hebben gewerkt. Vervolgens moeten we, en dat geldt voor alle Nederlanders, maar ook voor de buitenlanders, één maand uh, solliciteren. Dat heel actief um, uh, doen om in aanmerking te komen. Nou, gemeenten moeten dat um, uh, gaan beoordelen. En nou, uh, gaat dat niet helemaal goed. En sommige gemeenten zouden eigenlijk wat strakker die regels moeten gaan toepassen. Dat is één punt. Twee. Gemeenten weten ook niet alles. Uh, en dat is een typisch probleem van ons openbaar bestuur. Die moeten eigenlijk bij de IND gegevens op gaan halen. om uh, te kijken of iemand wel zo'n uh, werkvergunning heeft gehad. en eigenlijk hier legaal is. En dat is ook nog weer een probleem wat aangepakt zou moeten worden. Uh, en vergelijk maar even met als u door het rood in rijdt. kan de politie kijken naar, uh, uh, op basis van uw nummerplaats. Uh, of u, uh, uh, wie dat is, of wie dat bent of een ander. Mm -hmm. Nou, zo zou eigenlijk ook de gemeente bij de IND moeten kunnen kijken. of iemand hier in Nederland al dan niet legaal is. En daar. Om, en ook nog even weer afhankelijk van al die andere voorwaarden, in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Nou, dat punt is onvoldoende zeg maar uitgevoerd en uitgewerkt, en daar moeten we eigenlijk wat meer energie in gaan stoppen, vind ik. Dus dat betekent eigenlijk dat minister je niet richting Brussel moet, maar die moet eigenlijk richting de gemeente delen. Hè. Je vindt um, die termijnen zeg maar, wat aan de krappe kant, ook de vorige kabinet vond het ook. Hè. Die, dat ene jaar, dat moet misschien wat, wat meer zijn. Ja. Vijf jaar is wel eens geroepen. Uh -huh. nou, dat is even een kwestie van, van smaak zal ik willen zeggen. Um, um, maar tegelijkertijd, ik denk ook dat bij het handhaven van de regels die we al hebben, uh, we al een hele slag uh, maken. En dan nog, kijk, en, en op dat punt, en dat is ook al in de uitzending gezegd, er zijn natuurlijk mensen die dan gewerkt hebben en dan ja, de omstandigheden niet meer uh, verder kunnen. En dan vind ik eigenlijk dat ook een sociale vangnet voor die mensen moeten, uh, zou moeten gaan gelden. Ja. He, dus dan hebben ze belasting betaald, ze hebben ook premies afgedragen. En dan vind ik ook dat na een jaar of twee jaar, uh, afhankelijk van, uh, van ieders uh, smaak, men gewoon in aanmerking moet komen voor uh, een uitkering. Maar ja. dan zou ik dus niet een bijstand willen noemen of iemand die uh, speciaal daarvoor naar Nederland is. Nee precies, kijk, een aantal jaar kan ik me best voorstellen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen als je net een half jaar hebt gewerkt en je kan voor... Of een jaar, hè, want de termijn is een jaar. Een, een jaar. jaar ja, ja. Een, een jaar en na een jaar kan je een uitkering krijgen. Ik bedoel, je bent zelf weer in. Polen. Dus je, je krijgt hier een uitkering, je je, je bivakeert daar en komt af en toe hier naartoe. Het, het is natuurlijk wel heel makkelijk. Ja, nee, kijk, om uh, uh, um te beginnen, dat uh, doet alweer suggereren alsof zeg maar, de mensen uit die regio's uh, de grootste uh, trekkers zijn. Kijk, Nederland is natuurlijk ook zeg maar, heel innovatief in zeker op opzicht. We hebben allerlei uitzendbureaus, uh, ook uitzendbureaus met een, uh, een geurtje eraan, die mensen uit die landen hier naartoe halen om, om allerlei redenen. De, de Kamerstukken en rapporten staan er vol uh, over en dat veroorzaakt ook zeg maar, een belangrijk deel van de problemen die we uh, soms in de media tegenkomen met uh, arbeidsmigranten. Ja. Maar dat zijn Nederlanders die dat doen. Dan vind ik ook dat Nederland daarentegen op moet treden om te voorkomen dat uh, dat probleem groter wordt. Dus in die zin is het ook een stuk uh, uh, een Nederlands probleem geworden. En niet zozeer een probleem van de mensen uit uh, Midden- en Oost-Europa. Ja. Nou, kraakhelder. De discussies die we ooit hadden in de collegezaal uh, verplaatsen zich nu even naar de radio. Dank u wel professor Steunenberg uh, dat u even in de uitzending wil komen om komen dit thema uit te leggen. En uh, u kunt uh, blijven bellen 0801 en, 2 en of twitteren. Ik zie bijvoorbeeld It's Me, die twittert heel simpel Hashtag oneens. Nou, dat is dan duidelijk. En hashtag eens mag natuurlijk ook als u het met me eens bent. Ik ga eens even kijken wat er gebeurt op de lijnen vanuit Zaandam. Is dat Stefan Meersma? Goedenavond. Goedenavond met Stefan Meersma. Ja. Um, ik ben al een jaar werkloos. Hm. Ik zat uh, uh, richting de balken in de norm. Dat is netjes. Ja, dat, dat was heel netjes. Ik mocht uh, vertrekken en natuurlijk krijg je een uh, goede regeling mee ja. uh, en nou, nou wil ik aan de slag. Ik wil alles doen. Alleen dat is het probleem, je mag niks doen. Want, wat, wat mag dan niet bijvoorbeeld? Um, uh, bij uitzendbureaus uh, heb je een uh, te hoog CV, je bent, je bent uh, te hoog gekwalificeerd. Ja. Maar als, als, als ik hem even als ik hem een beetje misschien gechargeerd, we hadden het net over de kassen. Stel dat u drie maanden in een kast mag gaan werken. Zou u dat gewoon doen, omdat u dan iets te doen hebt? Ja, eerlijk. En, maar als u daar, als u met het verhaal aankomt, zegt ze van... nee, dat mag niet, want u bent te, te intelligent. Um, dat is waarschijnlijk wat er gebeurt, ja. Dat is toch de omgekeerde wereld, meneer Meersma. Dat moet u toch boos maken? Dat klopt. Ehm... Um... Er zijn 200.000 Polen hier in Nederland ja. en die hebben allemaal werk, ja. um, dat is niet voor niets. Um, ik, ik wil ook aangeven, we hebben geen financiële crisis, we hebben een bestuurlijke crisis. Ja. Ja, ik, ik, ik begrijp je punt, meneer Meersma. En ik, uh, ik, ik, ik, ik, dit vind ik echt schokkend. U heeft een uh, terecht punt. U bent een intelligente man, wil werken, en maakt eigenlijk uit. U zegt, ik wil best ook in de kassen werken. Maar helaas, dan zeggen ze, u mag niet. Terwijl u ondertussen wel ziet dat 200.000 Polen werken, 50.000 Bulgaren werken. En dat maakt u boos. Ik begrijp het helemaal. Ik wens u nee, veel succes. Het maakt, het, maakt me, ik maak, het maakt me niet boos... Het maakt me een beetje verdrietig. Verdrietig, ja. Nou ja, dat is nog erger misschien wel. Want er zijn genoeg mensen in, hier in Nederland die willen werken mm -hmm. en die mogen niet. Eh, omdat er een bestuurlijke crisis eerst is. Eh, Precies. Eh, nogmaals, nogmaals eh, eh, de, de bestuurders... Ik, ik, ja, hoe moet ik het zeggen? Eh, ik, ik kom van ABN AMRO. Dat is een staatsbank. Ja. En u, en... U, u wilt gewoon door. Ik, ik begrijp je punt. Er is geen financiële crisis, maar bestuurcrisis, daar moet wat aan gedaan worden. Meneer Meersma uit Zandam, dank uh, voor het inbellen. Ik ga snel door naar meneer Terning uit Suriname. Ja, hallo. Ja, zegt u maar. Ik uh, heb een idee uh, voor dit probleem. We nou. zouden moeten zeggen, die mensen die mogen zeg maar, hier werken. Precies. Er wordt geen premie ingehouden. Okay. Maar als ze ziek zijn, moeten ze zelf betalen voor het ziek zijn. Zelf medicijnen betalen, zelf dokter betalen. Dan is het feestje afgelopen. Geen werk, je... geen geld. Geen sociale achtervang. Hier komt hij alleen werken. En als er geen werk is, ga je gewoon weer lekker terug. Ja, belasting wel betalen, afdragen, maar geen premies inhouden. houden. Zelf betalen voor je doktersbezoek, et cetera, et cetera. Nou, het punt is helemaal duidelijk. Dank u wel. Ik ga meteen door naar Sander in Apeldoorn. Goedenavond. Hoi, hey, met Sander. Ja, zeg het maar. Hi. Hey, hey, uh, ik ben het wel eens met de stelling, maar we hebben jaren geleden kunnen kiezen of we bij Europa wouden, ja of nee. Ja, hebben we gedaan. Ja, we hebben. en uh, met een kleine verandering in de grondwet hebben we toch jaren zeg met z'n allen. En als ik wil, dan kan ik morgen voor een Belgische baas gaan werken. Dus het is uit Europa. Die mensen die, uh, die, die mogen vrij in- en uitreizen, die mogen hier gewoon komen werken. Mm -hmm. En ik begrijp, ik ben zelf uh, beroepschauffeur. En uh, als ik om me heen kijk, uh, ja, de concurrentie... Kijk, vroeger, je had een vergunning. Je mocht uh, Nederland in, lossen, laaien en weer eruit. Tegenwoordig mogen ze in Nederland ronddraaien, lossen, laaien, toe maar. We hebben het veel te makkelijk gemaakt voor die mensen. Ja, dus het is eigenlijk een beetje onze eigen schuld, zegt u? Ja, we hadden veel beter na moeten denken voordat we die grenzen open gingen gooien. En ja. voordat al die economen zeiden van, tegen al die landen... kom er allemaal jongens, want het is goed voor de economie. Nu komt wat is er nu over van de economie? Precies, want nu komt morgen komt de Britse premier naar Nederland, David Cameron. Die gaat, in, uh, die gaat morgen een toespraak houden om tien uur in de ochtend. En hij gaat daarin waarschijnlijk zeggen dat ze vinden dat Groot-Brittannië wel... Uitzondingspositie moet krijgen. Misschien een aantal andere regels. Daar lijkt het tenminste op. ik weet nog niet precies wat hij gaat zeggen. Zou dat Mark Rutte ook moeten doen, vindt u? Dat we ook een beetje een, een, een an nou, ja. andere regels gaan krijgen? Nee, we, we zijn nu helemaal bij Europa. Dus we moeten gewoon met Europa meedoen. Daar hebben we zelf voor gekozen. Maar voordat we dat gedaan hadden, hadden we dus beter moeten kijken wat zijn de economische consequenties als we landen die die mensen komen uit een compleet andere cultuur. Die mensen komen uit armoede, die komen uit communisme, die, komen, ja. die zijn Europa niet gewend en die komen hier. Ik denk, hé, hey, als ik hier een jaartje werk... En stopt hem ermee, krijg je een uitkering. Precies, dus die zijn het niet gewend en die belanden uiteindelijk dan toch in die uitkering. We moeten daar iets aan doen. Sander uit Apeldoorn, dank voor het inbellen. Je was alweer onze laatste bellen van de uitzending. En we zien zo dat we vanuit we beginnen vanuit het uitkeringstoerisme, want dat is een groot probleem. 450% gestegen. Het gaat om ruim 10.000 mensen die uiteindelijk uit uh, Midden- en Oost-Europa nu met een WW of een andere uitkering in, een, in de bijstand uh, zitten in Nederland. Daar moet iets aan gedaan worden. We leggen meteen de brug aan het einde van deze uitzending richting morgen. Dus David Cameron die gaat speechen wat met Europa moet gebeuren. Zo ziet hij in Avondspits wordt veel besproken. Morgenochtend is WNL er weer op Nederland 1 vanaf 7 uur. Dan wordt het gesprek met Oprah en Lens nabeschouwd. Hier zometeen Kunststof. Morgen half 7 Avondspits. Doeg! Zaterdagmiddag, 2 uur. Schaatsen. Of toch maar liever lekker luisteren naar de Tross Auto Show.